Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het kan door het winterweer zo gevaarlijk glad zijn op de weg... dat in Noord- en Zuid-Holland wordt gewaarschuwd met code oranje. Tijdens de ochtendspits kan het in het westen behoorlijk sneeuwen. In de rest van ons land waarschuwt het K&M met code geel. Ook op het spoor kan je last hebben van het winterweer. Op sommige stukken zijn wissels kapot en rijden er minder treinen. President Trump heeft aan boord van zijn vliegtuig uitgehaald naar Groenland. We hebben het nodig voor onze veiligheid, zei hij. En ook dat Iran hard getroffen wordt als er mensen omkomen bij protesten in het land. Trump dreigde ook met militaire actie tegen Colombia. Hij zei dat de president cocaïne verkoopt aan Amerika. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn de eerste doden van dit jaar gevallen door aanvallen van Rusland. Bij bombardementen kwamen vannacht twee mensen om het leven. Er zijn allerlei gebouwen beschadigd en de burgemeester van Kiev heeft inwoners opgeroepen om in de schuilkelders te blijven. En in een woning in het centrum van Rotterdam is een man neergestoken. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie op X. Een vrouw is aangehouden, het is nog niet duidelijk wat haar rol was bij de steekpartij. Het weer van Weer Online? Maar uit het westen sneeuw, en daar geldt nu dus code oranje. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en winterse buien. Wordt rond de 0 graden in het oosten en plus 3 in het westen. En dit was het nieuws op Slam. Dankjewel, dan gaan we de wegen af. En man, man, man, wat is het al druk zo vroeg. De A2 Culemborg, Nieuwegein, een half uurtje, 11 kilometer door een ongeluk. En het staat ook al flink vast op de A4 bij Pernis en de Keteltunnel. Dat komt door een auto met pech. Je zult maar net pech hebben nu. Dat is helemaal lullig. A4 dan Den Haag-Zuid en de ketel Tunnel. Daar drie kwartier, zeven kilometer. En op de A12 Woerden en Ouderijn. 23 minuten door een gladde weg. Jong. A16, Ridderkerk-Zuid en Kralingen. 25 minuten, 9 kilometer door een gladde weg. En op de A27 glibber je ook een uur lang tussen Lexmond en Houtensebrug. Daar is inmiddels ook een ongeluk gebeurd. A27 meldt tot slot een half uur bij Rijnsweert en Houtensebrug... door een ongeluk met een vrachtauto. Dat is altijd serieus. De parallelbaan is afgesloten daar. Het mogen duidelijk zijn, het is twee minuten over zeven. En we hadden al zo'n waslijst naar vertragingen. Als jij de weg op gaat deze ochtend, vertrek wat eerder. Je moet waarschijnlijk ook even krabben, je auto sneeuwvrij maken. En misschien lukt het dan nog maar thuiswerken. Nou, mocht het, mocht het mogen van de baas... dan is dat ten zeerste aan te raden in ieder geval. De Slim Show gaat zo dadelijk los met jouw kans op de wintermuts en David Gedda.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 Maak bij Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Slam. en Marijn. Maandagmorgen met een geel Slam. en sneeuw. Happy New Year. De wintermuts was nog nooit zo nuttig. WhatsApp een goede morgen deze kant op. En maak kans op de wintermuts. Vijf over zeven. Slam. Doe voorzichtig. En een van de nieuwste tracks in het jaar 2026. Topic, Fireboy, DML, Nico Santos en Buddy. Uh, ja, Buddy, er zijn een hoop mensen alweer druk mee aan het begin van het nieuwe jaar. Maar ik zeg altijd maar zo, voor iedereen die in vorm wil komen, rond is ook een vorm. De Slam ochtendshow. Gewoon een beetje lijken op een oliebol, dat doen we volgens mij nog steeds wel met een hoop mensen. Hallo, het is 5 januari, daar zijn we met een nieuwe ochtendshow in het nieuwe jaar. Kortom, het nieuwe jaar! Hey, gezellig, al die collega's hier. Oh, jongens. Ah, oh, hey, hey. Niet binnen. Er was nog wat open, begrijp ik. Ah, binnen. Mag ook helemaal niet. Dit is een vuurwerkvrije zon. Dit is zeker een vuurwerkvrije zon. Nou wordt er wel een hoop geknald hier op Slem, Maar dat zit hem dan meer in de muziek. Hé, hey, hallo jongens. Alle vingers nog. Laten we even zien. Het hele team van de ochtendshow. Hey. ja. Ons stagiair heeft er zelfs uh, eentje meer. Die heeft elf vingers naar Chernobyl geweest, jongen. Waar heb je het gevierd? Ja, helemaal leuk. Uh, hebben jullie het goed gehad met oud en nieuw? Ah, ik lag om kwart over twaalf in bed, joh. Waarom? Ja, ik, ik was gewoon aan het werk op 31. Dus ik was om, uh, om half vijf mijn bed uit gegaan Om hier de, vervolgens om zes uur lekker een programmaatje te maken. Oh. Tot tien uur. En toen ben ik lekker naar huis gegaan. En... Ja, zodoende was ik eigenlijk uh, na negen uur had ik al zoiets van, uh, wat mij betreft is het nu klaar. Je leeft dan toch toen naar dat ene moment, hè, die twaalf uh, die uur, die klok die dan uh, overslaat. En dan gebeurt er dus eigenlijk helemaal niks. Mm. En toen ben ik maar om kwart over twaalf, okay. uh, nadat ik iedereen een gelukkig nieuwjaar had gewenst, uh, glas champagne naar binnen had uh, gewerkt. Of uh, naar binnen, uh, of naar bed gegaan. Een beetje saai als ik eerlijk ben. Ja, maar ja. Voor jouw leeftijd? Ja, maar ja, ik, ik heb voor, weet je, voor heel veel dingen heb ik FOMO... maar voor oud en nieuw heb ik dat niet. Nee, nee, sommigen ik, hebben dat, hè? Het, het, het, ja, wat is dat nou? Het is niks. Er gebeurt niks. Weet je, het leven is nog steeds hetzelfde. Het, ja. ja, dat eigenlijk. Ja, prima. Maar uh, over uh, dat er niks gebeurt om 12 uur gesproken... heb je in uh, New York gezien. Heb je Brooklyn gezien? Ja. Ik heb zo gelachen. Ja, ik ook, ja. Er was dus een hele groep uh, TikTok'ers in uh, New York... die uh, iedereen had wijsgemaakt dat er een gigantische vuurwerkshow zou zijn... bij de Brooklyn Bridge, die dus naar Manhattan loopt. Dus er staan allemaal mensen daar uh, op Brooklyn... Uh, en uh, aan de kant van Manhattan te wachten. Iedereen met de telefoons klaar, maar echt, echt de, de duizenden mensen... echt niet te geloven op die kades. En ze tellen dus af naar dat grote moment, twaalf uur... drie, twee, één... En je ziet verderop in de stad paar knallen. Maar die hele brug blijft gewoon donker. En het bleek dus dat ze elkaar er allemaal bijgenaaid hadden. Dat er gewoon een paar tiktokers hadden gezet, gezegd dit gaat gebeuren. En allemaal van die AI filmpjes met vuurwerk ook. Dus er ja. waren allemaal filmpjes waarop het leek dat ze vorig jaar een, een, ja, een gigantische show was. Maar dat was ook niet waar. Nee, dit is ja, echt heerlijk, joh dat je, dat je alles van TikTok denkt te geloven. Nou, ja. dan kom je een keer van een echt een hele koude kermis ja, thuis. Lekker. En uh, dat is misschien ook, uh, maar goed. Ik hoop dat jij het uh, lekker gevierd hebt, uh, oud en nieuw. En het nieuwe jaar, ja, nou goed. Voornemens zijn eigenlijk niet nodig. Want we, met slam sturen stuur je naar Las Vegas, heb ik vernomen. En uh, als er één stad is waar je niks aan goede voornemens hebt... dan is het wel Las Vegas. Voor Finland-correspondent Douwe Bob. Door de sneeuwval gisteren annuleerde Schiphol zijn vlucht. En dus zit hij vast in Finland. Douwe, hou je het een beetje vol daar? Ik voel de zon op mijn gezicht. S'nachts kijk ik naar de sterren. En dat is beter dan naar de zon kijken met een ster op je gezicht. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja. Stel jezelf even voor. Zeg Ook in het nieuwe jaar hebben we nog luisteraars. Het is al waanzinnig. Paul, goedemorgen. Hoi, goedemorgen, jongens. Hallo, hey, even namen, rugnummers. Waar kom je vandaan? Uh, ik kom zelf het permanent. Ik ben nu onderweg naar Oostdorp. Okay. Ah, Amsterdam-Oostdorp. Lekker. Oud-wit hier ook. Ja, ik wilde net vragen. Paul, hoe is het op de weg? Gaat het? Uh, ja, dat gaat goed hoor. Ben je extra voegger... Ik voor voor dingen doen. Nee, precies. Maar ben je ook uh, eerder vertrokken? Dat doen ook een hoop mensen. Uh, ja. Vanmorgen was ik in ieder geval die vijf uh, tot 10 minuten voor het krabben had ik, uh, gepakt. Uh, ja. Voor de gaat allemaal wel. Heel ja, goed. Hè. En uh, je, je zit in zo'n betonmixwagen, toch? Klopt. Ja, die zijn natuurlijk hartstikke zwaar, dus daarmee glijden is wel moeilijk toch? Je wordt wel gewoon echt goed op die weg gedrukt. O, o, o, o, of ja. kan het gewoon? Ja. ja, als je gek doet, kan alles natuurlijk, maar uh, In principe is het niet nodig. Uh, nee, dit, dit gaat als een plank. Dit, uh, dus, uh, hè? Lekker. Er kunnen geen gekke dingen mee gebeuren. Nee. Paul, hoe heb jij de feestdagen beleefd? Tot slot. Ah, behoorlijk aangeschoten was ik. Uh, het was gezellig. Uh. Ja, was goed. Ja, allemaal vingers nog, dus dat is het allerbelangrijkste. En, en ga je nu ook aan uh, Dry January doen, omdat je zoveel alcohol gedronken hebt tijdens die feestdagen? Boah, wow, misschien wel een goed idee, daar was ik eigenlijk al mee bezig. Oh ja, oké. Okay, en dan had je 1 januari moeten beginnen dan, ja. Ja, ja, nee, ik was al begonnen. Ik heb alleen al eens zo'n feestdagen nog. hartstikke uh. ah, goed. Nou ja, top. Ja. Oh jongen, dan wensen we jou ook succes met uh, Dry Jam. Thanks, thanks, thanks. maak jullie weer een mooie show van en dan komt het helemaal goed dit jaar. Oké okay man, dan sturen we jou bij deze ook de slim Wintermuts. Want je was niet alleen de eerste luisteraar in deze ochtendshow. Je bent de eerste van het jaar. Lekker, lekker. Ik heb hem echt nodig. Hij komt eraan jongen, een hele fijne maandag. Dank je. Dank It's all I need, all I want is for you to stay a little longer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 And disclosure, insomnia. Neo, warmer music. Tiesto, bring me to life. weer uh, trans, hè? En dat doet hij niet uh, zonder reden. Ik denk think, dat I think ik nog uh, steeds de Tiesto-trans guy, maar het is leuk om in touch met de nieuwe Kids that are coming up, de 16, 18 year olds. They see me as kind of a godfather. Ja, hij is uh, graag nog in contact met uh, de kinderen van 16 tot 18 jaar en wordt graag hun grootvader genoemd. <laughs> Het is niet uh, de handigste quote in deze tijd, maar uh, nou goed, hij is uh, terug en maakt weer uh, transfysiek. de <laughs> Chesto, om vijf voor half acht. De slimmigste show uit je speakers. En uh, nou, hij staat hier naast ons. Ja, Chesto, die woont notabene in Las Vegas en wij hebben hier een gigantisch roulettewiel uh, staan, met daarop jij. Je kent het wel, al die vakjes. Het is rood, zwart, het is rood, zwart. Dan zit er even een uh, gemene groen tussen. Dat is die nul, weet je wel. En uh, nou, jouw kans op uh, die reis naar Las Vegas, uh, met alles erop en eraan. Dat ligt hier voor het oprapen eigenlijk. Jij kan de eerste kandidaat zijn in de gok van je leven. We leggen zo uit wat je allemaal te wachten staat. Als je dan aankomt in Vegas met je vrienden. Maar dat is één ding wat zeker is. Je hoeft niet alleen. Wil jij een gokje wagen op rood of op zwart? Dan mag jij nu een appje sturen alvast. Je appt Vegas, Spatie, je leeftijd. Vegas en je leeftijd met een appje naar Slam toe. En wie weet ben jij zo meteen de eerste die de gok van zijn leven mag wagen.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 Stap in jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Koop nu je ticket met korting via vakantiebeurs.nl. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud. Lievert, bewaar je drama voor je series. Ja, maar wat als we die hypotheek dan toch niet rondkrijgen? Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. 18 plus speelbewust. Ja. Echt serieus? 7, oh. 7, 7, 7, oh, Wat een geld. 18 duizend, tot we. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar?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 Hey Slam, goedemorgen. Het is half acht op maandagmorgen en het is koud. Vanuit het westen komt er opnieuw sneeuw aan. Er geldt de code oranje in veel provincies, vooral de noordelijke. Vanmiddag een mix van zon, wolken, winterse buien. Dat gaat maar door. Het wordt rond de 0 graden tot plus 3 in het westen. En het mogen duidelijk zijn dat winterse weer... dat zorgt voor een hoop onregelheden on op de Nederlandse wegen. Eens even kijken. A2 meldt nu bij Beest aan de Jan Blankenbrug... een uur en 10 minuten. 11 kilometer door een te gladde weg daar. En op de A12 Maarsbergen Lunette, drie kwartier, zes. Kilometer. A16, Hendrikido ambacht Rotterdam Centrum, een half uur, 10 kilometer. En op de A20 is de verbindingsweg afgesloten door een gladde weg. Tussen Maasluis en Schiedam-Noord, daar staat nu 35 minuten en 7 kilometer. Op de A27 staat een vrachtauto stil, die heeft een ongeluk gehad. Tussen Hagestein en Houten, 52 minuten al. En op de A27, Noordeloos Hagestein, een uur, 16 kilometer door. Je denkt het en je raadt het, een gladde weg. A27, Utrecht-Noord, Houten, een half uurtje door een ongeluk met een vrachtauto. Parallelbaan is daar dicht. Flitsers staan er niet. Ja, dat was helemaal wat geweest. Uh, ze flitsen niet. Maar uh, het is echt glibberige geblazen. Dus ze uh, houden rekening mee. Nu al bijna 750 kilometer files. En dan moet de echte spits nog beginnen, zou je zeggen. Het laatste nieuws krijg je in een half minuutje. Daar is Michiel. Goedemorgen. Hey, Michiel. Wie de weg op gaat, krijgt te maken met een zware ochtendspits ja. door sneeuw en gladheid. Het KMI heeft Code Oranje uitgebreid naar de provincies Utrecht, Flevoland en het hele noorden van ons land. De waarschuwing gold al voor Noord- en Zuid-Holland. Niet alleen automobilisten hebben last van het winterse weer... maar ook mensen die met het OV gaan. In bijvoorbeeld Friesland en Utrecht rijden veel streekbussen niet... en door wisselstoringen rijden hier en daar minder treinen. En in Kiev zijn twee doden gevallen bij Russische bombardementen. Ze waren de eerste dodelijke slachtoffers in de hoofdstad dit jaar. De burgemeester riep iedereen op in de schuilkelders te blijven. En dat is over de hoofdpunten van het ANP. Dankjewel. Anul en Marijn. Met zometeen de eerste keer kans op de gok van je leven. Reis naar Las Vegas. Wil je meedoen? App Vegas. Spatie, je leeftijd. Show, met de meeste muziek. Alors. Alors. Alors. alors, alors qui dit étude, dit travail?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 Kom bij Slam, met de gok van je leven. Waarom zou je nog goede voornemens maken? Met Slam vliegen we je naar de hoofdstad als het gaat om fun, om domme dingen doen, momenten maken die je nooit meer vergeet, in ieder geval Las Vegas, jij en je beste vrienden daar naar de westkust van Amerika, naar de woestijn toe, om de gok van je leven te wagen. Wat win je nou echt bij Slam? Nou, laat ik het even simpel uitleggen. Het is die reis met drie vrienden naar de entertainment-hoofdstad van de wereld toe. Eenmaal daar, daar betreed je het casino... en krijg je van Slam 2026 euro casino geld om in te zetten op één kleur. Je gaat gewoon meteen all-in. 2026 euro zet jij in op rood of zwart. En als je echt van gokken houdt, dan durf je zelfs die groene aan natuurlijk. Het is een onvergetelijke ervaring. Je gaat echt of in één keer het geld verdubbelen of je raakt alles kwijt daar Ja, dat is nou eenmaal de gok van je leven. Ja. We gaan in ieder geval deze reis cadeau doen. Dat wordt waanzinnig. En we hebben hier in de studio zo'n roulette wiel staan, weet je wel. Echt zo'n klassieke Amerikaanse, zo'n mooie uit hout gesneden roulette tafel, met daarop op al die, al die vakjes. Het is rood-zwart, het is rood-zwart... en er zit zo'n gemene groene tussen. Maar... Bij Slim is die groene eigenlijk helemaal prima. Mocht het balletje, terwijl jij of rood of zwart hebt gekozen op groen landen. Ja, dan pak je meteen vier fiches voor ons finalespel. spel. Ja. Dat is wat je moet hebben. Je wil fiches hebben voor het finalespel dat uh, eind deze maand gespeeld gaat worden. En uh, zo uh, verhoog je jouw kansen op die reis naar Las Vegas. Als jij nu zeg maar uh, rood of zwart kiest. Nou, uh, Marijn, kies eens wat. Rood. En hij komt op rood, krijg jij van mij een fiche. kan je zeggen, ik speel door. Dan word je straks, bij Jarno, word je teruggebeld. Nee, bij ons al. Oh, bij ons nog, ja. ja dat is waar, nou, ook bij, bij spelen nog een keer. Zo verhoog je eigenlijk elke kans of elke ronde jouw aantal muntjes. Ja, en je kan, je mag uh, maximaal stoppen. maximaal vier. Ja, maximaal vier. Je mag ook stoppen als ja. jij er klaar mee bent als het allemaal te spannend wordt. Uitleg duurt wel heel lang zo. Michiel? Ja, nee, maar ja, dat moest ik doen ook. Welkom in de Slemochtenshow. Goedemorgen. Hallo. Nou Michiel, uh, je hebt er al over na kunnen denken? Uh, Las Vegas staat op de planning uh, misschien wel voor jou. Uh, ben je er ooit geweest? Nee, nog niet. Uh, ik ben wel met een groep vrienden sowieso aan het sparen om die trip te maken. Dus uh, het kwam mij eigenlijk wel heel goed uit. Aha, kijk, dat is nog kostenbesparend ook, man. Bij Slem gewoon die reis pakken. En uh, hier hebben oh, we dat gigantische roulette-wiel. Marijn, die gaat echt als een purser aan de slag. Je kan ook meekijken ja. op uh, slam.nl, dat het allemaal eerlijk gaat. Het balletje gaat echt rollen. En, uh, nou, jij mag het zeggen, uh, waar, waar gaan we voor spelen? Rood of zwart? Nee. Rood, rood, rood. Rood, nou Marijn, begeef je alsjeblieft naar de roulette tafel in de studio. Dan kijk ik ook mee op de webcam of het allemaal helemaal officieel gaat. En dan gaan we. Gooi dat balletje er maar in. Lekker geluid. No more bets. No more bets? No more bets. <laughs> het balletje rolt, het balletje rolt. En hij is terechtgekomen. Hij is terechtgekomen. Op rood. Op oh, pakken. Op rood. En dat betekent dat jij je één fiche binnen hebt, jongen, voor het finale spel. Top, goed begin van de ochtend. Dat wilde ik zeggen. Michiel, nu is de vraag: speel je door? Ik speel nog één keer door. Jij speelt nog één keer door. Nou, dan hou je telefoon in de gaten, jongen. Bellen we straks. Wie weet, maak je er twee ja, muntjes van. Ah, nou, heel goed. Altijd doorspelen. Ja, eigenlijk al 100% van de gokkers stopt voor de grote winst, hè? <laughs> Speel 18+. Plus. Ook kans maken. App Vegas plus je leeftijd met de Slam-app. En win een trip naar Las Vegas. Oh my god! Oh my god! Slam! Slam! Arno en Marijn. Altijd super tof als jullie er zijn. De Slam Show. Met Arno en Marijn. Slam in het Am I high or low? Am I high by in de eerste ochtendshow van het nieuwe jaar 2026. Allemaal warm welkom, want brrr, wat is het koud. Wij zijn begonnen aan een uniek spel, de gok van je leven bij Slam. Wij draaien met een balletje in een roulette tafel. En op die manier maak jij kans op een reis naar Las Vegas. Je plaatst je eigenlijk met elke goede gok weer een stap verder richting de finale... Met een handvol fiches betreed jij dan het eindspel. En dat uh, levert jou die reis naar Vegas op. We speelden net voor het eerst met uh, Michiel, die de gok van zijn leven alvast deed. Rood of zwart? Rood. Rood. Rood. Rood. Nou, Marijn, begeef je alsjeblieft naar de roulette tafel uh, in de studio. Het balletje rolt, het balletje rolt. En hij is terechtgekomen. Hij is terechtgekomen. Op rood. Op Hoppakee. Hij ligt op rood. En Michiel is dus de eerste kandidaat die je ook doorspeelt. Voelt wel gek eigenlijk om iets te herhalen wat we net vijf minuten geleden gespeeld hebben. Maar nou, dit is hoe het ging. Een ander spelletje met een bal dat ook jarig is vandaag. Lingo, jongens, bestaat 36 jaar. Het programma heeft zoveel iconische tv-momenten opgeleverd. De rookmevrouw, weten we nog, Joken. Doeken. D-O-E-K-E-N. De laatste Lingo was op 9 juni 2023. Na meer dan 5500 uitzendingen. Oh ja, toen heeft die Jan verstegen dat even. Ja. overgenomen. Ja, dat vond ik wel minder. Ik, ik heb Jan wel hoog zitten, maar ik vond toch hoe Lucille Werner dat altijd deed. Ja, dat was ongehevenaard. Ja. Kon je gewoon niet bij. Of die gast die uh, als woord uh, cumshot uh, koos. En dat Lucille toen vroeg: wat is dat? En wat is dat, dat zei, JP? Als ja, JP dat, dat uitlegt. Nee, nee, nee. Dat, toen heeft die, die kandidaat heeft gezegd: ja, het stond in het woordenboek. Ik heb maar gekozen. Ja, toch. Ja. Grandioos eigenlijk. Echt goed. En uh, vandaag is het uh, 70 jaar geleden dat voor het eerst het NTS-journaal werd uitgezonden. Dat is uh, later omgedoopt tot het uh, NOS-journaal natuurlijk. En nog steeds op televisie. Ja. Heb jij ooit in het NOS-journaal gezeten? Nee, eigenlijk het moeilijkste programma in de verschijnen eigenlijk. Echt ja. de top-tier. Weet je, Hart van Nederland, als je drie middagen in Hilversum rondloopt... dan vanzelf zie je ooit een cameraploeg van SBS of Hart, of Hart van Nederland. Of, ja, ja, altijd dezelfde winkelstraat. Maar ja. ja, de NOS die probeert dan ook echt een soort diverse afspiegeling te maken van Nederland. die gaan we echt op pad. Niet. Ja, nee. Jij niet, ik ook niet, uh, maar misschien uh, onze luisteraars wel. Dat vind ik leuk om te weten. Heb jij een keer in het NOS-journaal gezeten? En uh, met wat dan? Uh, laat het even de weerfoto. Nou, nah, met de weerfoto vind ik een beetje suf. Maar uh, misschien ben je echt wel eens een keer geïnterviewd. En dan niet zo'n straatinterview, maar misschien zijn ze echt eens langsgekomen uh, ja, voor iets. En door Geddy Eikhoff. Wauw, dan heb je alles. Dan, ja. heet, dan ben je klaar aan het leven. Geddy Eikhof, maar die werkt niet meer zo met pensioen. Laat even weten, als jij ooit in het NOS-journaal hebt gezeten met iets... dat uh, vinden we leuk om te horen. The slam of the show with the meeste muziek. Hier zijn Beyoncé and haar ladies. My girl Drew. Charlie's angels, come on. Come on. Bring it, bring it, Question, tell me what you think about me. I bought my own diamonds and I bought my own rings. Only ring you'll silly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave